Zullen we verder gaan? Ik zal nog even dat, even nog een stukje van voorbereid nog even behandelen, even snel. En dan gaan we verder met uh, het tweede gedeelte van de les. Wat is voorbereid? Uh, voorbereid is dat, er, dat ik iets verwacht wat in de toekomst, het kan over vijf minuten zijn, over één minuut zijn... Dat iets wat niet nieuw is, maar zou dan later uh, zou ge kunnen gebeuren. En dat kan ook weer goed of slecht zijn. Als ik bijvoorbeeld zit zo en dan denk ik dan, zo oh, zoveel die dag heb ik dan tentamen. Oh, en nu heb ik al een uh, kopschmerzen. Ja. Nu al Dan denk ik, oh wat, is het? wat doe ik dan? ontneem ik dan van mijzelf de krachten, geef ik de krachten weer aan die, aan die schurken, aan die onreine krachten en ik voed zij dan. Het is voorbereid, ook voor de negatieve voorbereid. Ik probeer op die manier te beïnvloeden iets wat in de toekomst zal gebeuren. Nooit gaat het gebeuren, nooit mogelijk is. Dat is een schimp. Dus als je bijvoorbeeld, of ik ga naar Spanje, en ik hou niet van bijvoorbeeld, ik ga niet over mezelf, maar bijvoorbeeld, ik er wel, ik hou van, niet van vliegtuig om te, te vliegen. Een mens heeft zoveel problemen dat je moet vliegen, die is angstig, en de maagproblemen en alles, vanwege de angst. Ook niet doen. Als je komt in een vliegtuig, zit je in een vliegtuig, op dat moment, nu, dan moet je zien, wat zou ik dan ervaren? En niet nieuw vooraf moet ik dan ervaren of al nadenken hoe zou dat moeten zijn. Wij zondigen allemaal aan deze, ook aan deze kant van het medaille, ja, Precies. Wij zondigen aan, zowel aan, goed, aan het goede of als aan het slechte als je een angst hebt voor iets wat in de toekomst zal zijn dan betekent dat jij niet leeft nu, nee. en ja. alleen nu heet het leven en niet morgen, manjana, mañana, mañana of in de Sovjet-Unie de Sovjet-Unie hadden ze ons altijd gezegd het eh, communisme we zullen allemaal leven in communisme uh, wat? Ja? dus of hier namals, hier namals, hier namals. Vergeet het maar. De schepper wil dat wij nieuw leven. En wat er hier namals zal zijn, moet je niet aan denken. Ik zeg niet dat daar niet zal helemaal geen leven zijn. Absoluut. We zullen daarover spreken later. Als we verder meer instrumenten hebben. Anders wordt het filosofie. Ik ben bang voor filosofie. Ik werd wel uitgenodigd op, op zondagochtend, verleden week, naar de, naar de stichting uh, School voor Filosofie, neem ik wel Ik ben uitgenodigd geweest, dat is in Amsterdam, bij het Vondel, Vondel van De Roos heet het. De Roos. En we waren, uitgenodigd zaal, de zaal was groot, vol allemaal. En waar waren uitverkoren, mensen waren daar uitgenodigd. <lacht> uitverkoren, selectieel, selectieve, selectieve uh, publiek en uh, uh, en dat is het bij de opening van uh, de stilteruimte. ze hebben een stiltekamer gemaakt, erg mooi en we hebben daar uitgenodigd en, en, en waar een aantal mensen, het ja, was een volle zaal was vol, maar alleen daar werd alleen uitgenodigd, alleen alleen de select, selectieploeg en uh, onder andere jullie <laughs> En daarna, in de, zaal, in, het, in de kantine, was het een, een, een koffie en alles, een bijeenkomst. Oh, sorry, bij elkaar kwamen ze in. Ik moest ook zeggen een woord over stilte, maar ik kon niet, ik heb daar iets gezien. Ik heb verteld wat ik daar gezien had, van de inrichting van die ruimte. En ze hebben ook mij als de tweede laten spreken, na de directeur van de dat, dat school voor filosofie. Dus ziet hoe wij dicht, wij zijn erg dicht bij elkaar. En ik vond met hen gezelschap, ik vond het prettig. Want allemaal zoekende mensen, allemaal filosofen, maar allemaal zoekende mensen, allemaal prettig met hen te spreken. Ik zou zeggen, nou, geen vergelijking met gewone. Kerkgangers of synagogengangers. Met hen valt niet, niet of, niets over te praten. Maar met hen was het wel over. Want ik heb later zoiets een keer dat vertellen. Het is alleen maar één klein rukje voor hem dat hen scheidt van het spirituele. Zij proberen opboksen met, met hun verstand om het in het spirituele binnen te komen. Lukt. En zij proberen met alles, met, met goede bedoelingen, allemaal goede mensen. Iedereen probeert uh, hun zijn best doen. En ze lezen dat in Marcus Aurelius, etc. Heb ik het ook zoveel moeite gedaan met Marcus Aurelius. Met stoïcisme, met al die, al die dingen. Had ik ook zoveel uh, geleerd. En dacht ik daarmee met mijn verstand komen. Tot het spirituele onmogelijk. Onmogelijk. Hier op de muur, op, de, op het boord nu, teken ik het spirituele qua krachten. oké, okay? ziet u hoe eenvoudig je hoeft niet dat Marcus Aurelius et cetera, prachtige dingen maar jij komt er niet in het spirituele daarmee, als voorbereiding ja, en daarom hebben we toch begrip voor elkaar heb ik ook, een. Ik dus je ziet dat ik zeg, steeds, ik zeg steeds dat het moet niet in filosofie worden inderdaad Daarmee bedoel ik dat wij alleen met, hoofd, met onze hoofden kunnen iets proberen te begrijpen. Vooropret. Dat ik in de toekomst iets angst heb voor iets, bijvoorbeeld, dat of iets anders, is. slecht iets overdenkt over iets anders. Of ik achterdochtig ben over iets anders in de toekomst. Of wat is de toekomst zal brengen? Weet je, kanker over de toekomst, etc. Absoluut. Wat doe je daarmee? Creëer je jezelf in jezelf een schim in plaats van het leven. Ontneem je jezelf het leven. En daarom wordt ook gezegd zo dat wij op die manier ontnemen onszelf het leven. Als je angst hebt voor de toekomst of als iets uit het verleden jou nog angst inboezemt of slechte dingen, slechte, ge slechte gevoelens of goede gevoelens uit het verleden, zit je ook weer, ontnemen je jezelf het leven. Het is net zoals het zelfmoordplegen. Maar dan op, uh, op een poging tot zelfmoord. Stel ik keer probeer, en doe je een poging tot zelfmoord, als je met je confronteert jezelf met het verleden. Of in de toekomst. Voorpret. Het oh, is nog een paar nachten verder. Vrijdag ga ik uit met mijn vriendinnetje en dan dit, dat, dit doen. En dan, dan, dan is het. Dan, dat maakt jou. Uh, verwachten. Dat geeft jou dan kracht om te leven. Niets moet je kracht geven om te leven. Behalve. Nieuw. Ziet dat? Iedereen ziet dat. Als je nu nieuw bent. Geen. Geen angst. Geen vrees kan jou bevatten. Nooit. Als je nieuw leeft. Dan kan je geen vrees pakken. Geen haat. Als jouw haat. Haat bij jou, jou opkomt. Betekent dat jij of na pret. Of voor pret zit. Je hebt ervaringen van. Hmm, die gaat een achterdochter. Je gaat een beetje met je artsen Verstand redeneringen doen. En ons artsverstand zegt altijd: dat is verkeerd, dat is verkeerd. Let op. kijk, Die kunnen Joden, die pakken Joden, allemaal dat. Wanneer stopt het? Wanneer je leert leven in nieuw. Het is niet eenvoudig. Alles wat de mensheid zegt dat het nieuw is, leven in nieuw, pluk de dag, is een. Uh, komt door of door het verstandelijke, dan zeggen ze ja. Verstand zegt ook, uh, ploeg de dag of, of leef vandaag. Uh, ook, moet je het, maar uh, verstandelijk. En jij moet het allemaal volledig ervaren. En dan leef jij in nieuw en alleen dat heet leven. En later zullen we een tijdje komen, dus we zullen komen tot kab kabale. Meditaties. Maar wij, langzamerhand groeien we daarna aan dat iedereen is al van jullie al voordat wij beginnen meditaties te doen en te leren, zal je al flink al weten wat het is en zal je ook toepassen. Zie je, die mens die nu in het ziekenhuis was beland, die zegt ook ik kwam naar huis en ik ging meditaties, kaballen meditaties doen. Zie je? Wat je moet je doen voor, de, voor het ongeluk plaatsvindt, moet je, moet je meditaties doen. Voordat er ongeluk plaatsvindt, moet je meditaties doen. Kijk dat Wat betekent dat? In 100% als je met de fiets op de fiets rijdt, moet je 100% bij zijn. Niet alleen opletten, dit te doen, maar 100% leven op dat moment. In alle situaties. Okay? Dat is napret, pret, En Dat is aan de linkerhand, linkerlijn, rechterlijn en middelijn. Dat is alles wat de zoger ons vertelt. Ik bedoel linkerlijn, rechterlijn en middellijn. De hele zoger gaat over daarover. Maar, het, maar er zijn zoveel traptreden en elke traptreden ziet weer met die, drie, die, met die drie, rechterlijn, rechterlijn, linkerlijn Dus, dus daarom zoger vertelt het zoveel. omdat zoveel trappen zijn, zoveel traptreden in onze geestelijke verheffing zijn, dat zoger vertelt het op die manier. En op die, op die manier vertelt het. En allemaal raken ze verschillende facetten van ons innerlijk. Maar zonder voorbereiding, zonder absoluut niet aanraken zoger. Ik Zou niemand van jullie zeggen, wil ik kapotmaken, dan kan je Zogar pakken. Welke in welke taal je ook dat wil lezen okay? behalve natuurlijk het breus, zelfs als je niets snapt en je in breus één zin in het breus kan lezen dan kan je wel zo hard lezen zelfs als je niets begrijpt waarom zal ik het later zal ik het nog overhouden want het zal toch op jou op een of andere manier inwerken dat is niet mijn woord oké okay? Je zult dan verder meer daarover hebben. Is er nog vragen over dat? Ik begrijp een beetje dat in grote lijnen. Zeer een grote lijnen. Maar aan jou is nieuw om het vanaf jou toe te passen. Daar kan, dat kan ik voor jou niet doen. Waar heb je het? Dat kan ik voor jou niet. Dat moet je zelf doen. Maar doe dat, zelfs als je niet begrijpt. Doe dat wat ik vertelde daar. Moet je dat zeggen, ik begrijp het niet. Het doet mij pijn als ik het doe. Ja? Hoe kan ik niet denken aan mijn, aan mijn mama die mij verliet. Die ging, die, van mij hebben ze dat afgenomen, mijn mama. Die, die niet leeft. Of mijn papa die bijna dood ging van mij. Hoeveel brieven ontvang ik niet van mensen die mij beschreven... Hun leven en hoe zij in contact zijn gekomen met de schepper, etcetera, Maar al zolang zij schreven over hun familie, over dat betekent geen contact met de schepper. Wat heb je bedoeld? Wat heb je bedoeld? Nou, ik heb het licht gezien, etc. En tegelijkertijd schreef hij mee over, over zijn verloren relatie of zo. Dan moet je weten, absoluut, dat die mens niet weet waar hij het over heeft. Want wij kunnen alleen spreken over nu. En wat er geweest was, kabbalisten spreken daarover absoluut niet. Ik weet ik iets van, uh, ik communiceer met, nu en dan met Raf Weidman. Weet ik hoe hij zich voelt? Vertellen wij hoe wij ons voelen? Het is mijn zaak met, uh, met, uh, met mijn, uh, moet ik iemand vertellen? Moet jij iemand vertellen hoe jij je, je voelt? Zelfs met je vrouw moet je aan je vrouw moet je niet vertellen. Dat is jouw eigen zaak. Dat is jouw eigen aangelegenheden. En wat kijken nou in onze leven? Iedereen gaat naar iedereen. Nou, zijn hart verklappen. Want zijn verleden verklappen moet je absoluut niet. Als je dat doet, dan ben je bezig nog. Mag je wel doen, met dat je, mag je wel doen. Maar alles wat wij doen is om onze tijd te besparen. Tempo. ...van ons werk... werk ...om snel zo snel mogelijk af te maken. Als je nog bezig bent met jouw verleden... ...welke dan ook. Dan ben je bezig, dan geef je van jouw krachten... ...in jouw verleden... ...en leef je niet nieuw. Dan ben je bezig met een schim. Als je denkt aan de voorpreid daarna... ...zal je ook... ...op dat moment leef je niet. En het leven bestaat uit het opeenvolgende ...reeks van nieuw moment weet u dat? niet verleden, niet dat alleen nieuw moment denk daarover als je leven jou, dierbaar is hoor wat ik zeg ik heb het geen woord op van mijzelf ik zonig zelf aan, maar ik ben al bewust probeer ik het zelf de draad snel op te pakken dat ik probeer weer in, in nieuw te komen en dan weer, weer in nieuw te komen. En weer eh, zondigen. zondige betekent dat ik in het verleden kom. Wat is zondige zondige Zondigen betekent dat ik leef in het verleden. Welke moment dan ook. Of in mijn fantasie. Daar moet je wees, ook selectief als je naar lekker relaxen zit. Naar je werk kijken naar een movie. Naar een film. Moet je ook selectief zijn met wat je doet. Waarom moet je alle junk in jezelf op willen opnemen? Terwijl jij nu bezig bent aan het verijden van jezelf. En alle junk wat op de, op de tv komt. Jij gaat gewoon in jezelf. Terwijl je net hebt biefstuk gehad. Op onze les En dan ben je met Kabbalah bezig bent. Met lekker stukje dat. En nu opeens komen je uit. Samen krijg je nog nog, het, nog uh, Olympia's. En van alle, alle andere dingen. Geef je dat is ook lekker. Maar na de beste dingen ga je nog even. Uh, eventjes. Uh, uh, dat was net zoals een Russische restaurant. was in, Mo, in Moskou in het centrum. Tweede gebouw van de Kremlin. Dan open, openden ze nog een restaurant Maxim. Ja? Maxim. Maxim. Maxim. Een Franse uh, Frans keten van restaurants. En toen en hadden ze daar een wijntje. Dat was in een tijd toen ik nog zaken deed. Uh, 20 jaar geleden. En toen was het, en hadden ze daar een wijn, speciale wijn uit Frankrijk. Wat kost... Uh, in die tijd zit uh, 4500 guldens uh, voor één fles. Huh? 4500. En alleen in Moskou hadden ze dat verkocht, in Frankrijk en in Tokio. Zelfs in New York hadden ze dat niet verkocht, in uh, Lausanne ergens. Dus, dus geen klanten waren er. Maar in, in Moskou waren ze wel en hadden ze al die rijke Russen toen in die tijd en uh, iemand had mij uitgenodigd naar, deze, naar dit restaurant toen Zake, zakelij en uh, en uh, natuurlijk hadden ze dat het wijn niet, niet besteld, maar ze lieten ons zien, dan kwam het, het, het ober, en obbers, allemaal chique obers. Dus, uh, en ze lieten het dat, dat wijn zien dat het van 4, 5, 5, 5, 100, uh, uh, guldens gulden in die tijd And, hij liet onzinnig. Ik heb wilde zien dat die mensen dat drinken en zeggen, kijk nou, twee, twee, twee tafels verder zaten een hele set, set uh, zeg maar, uh, misschien vier Russen met, met dames, uh, vreemde dames misschien, om um zo te zien. Maar de grote Russen, weet je, zo uh, onbeschoofde, weet je, die van niets uh, rijk waren geworden. En, en toen keek ik naar die, en ik keek dat een beetje zo, heel even ik blijf het steken bij mij. En toen hadden ze eerst, toen ze kwamen aan de tafel, hadden ze eerst dat besteld omdat het chic moet het zijn. Hadden ze eerst zo'n stuk of zo, vijf van die zes, weet niet, van die, van, die, van, die, van die wijntjes, van die speciale Franse wijntjes, van die vijf, bijna vier en een half hebben ze besteld. Hadden ze gewoon zo opgedonken. En toen, bracht, en toen zeiden ze tegen de oberen, en nu vodka, en wodka en dat en alles. Dus allemaal rommeltjes. Begonnen ze drinken voor wijn en, het, en uh, alcohol van, wat kost misschien 20 euro per, per fles. 10, 10 euro per fles. Daarna pas, weet je wel. Moet je dat nooit doen. Ja. Okay. Je moet niet naar al dat junk kijken zelfs. Maar langzaam niet, direct natuurlijk. Als ik nu zeg dat je moet dat niet moet doen, dan zeg je nou... Maar heel mijn 99% van mijn leven is junk. Dus <laughs> langzamerhand, langzamerhand, minder, minder junk, minder junk, minder <laughs> junk. Daar gaat het om. En wat is junk? Dit: Fantasieën, beelden maken. Uh, of of in de toekomst fantasieën maken. Jezelf uh, ontdekken. Oké? Okay. Everybody? We Weg naar mij. Hele zie Ziet het? Drie lijnen Is geweest. Nu klaar is het. Zie je? Niet aan denken. is geweest. Ziet zelfs dat wil niet. Ze wil niet omdat. Het voelt dat het iets. is. <laughs> wil nog napreid hebben. <lacht> Genoeg, Alles leeft. Alles leeft. Wij zien alleen niet dat dit leeft. Alles leeft. Ja. Hm. Wat nog meer. Um, ik wil iets nog vertellen. Iets wat aan de rand ligt tussen de eerste en het tweede gedeelte van onze les. Het tweede gedeelte, we hebben gezegd, is, um, is Kabbalah, Kabbalah leer ja? Maar ik wil toch een klein beetje nog iets optekenen wat ons zal helpen om onszelf en het helaal ook in te zien hoe dat ingericht is. Oké? Okay? dan is... Dus woorden en ik wil toch wel een beetje verduidelijken laten we zeggen dat wij hmm. een tekeningen maken van communicatie als ik wil, of interactie interactie in, uh, in wat wij noemen onze wereld, oké? Okay? En, en, daarna, en daarna maken we iets in, in tekening van interactie. wanneer wij met het spirituele bezig zijn. Oké? Okay? Um, in principe het is het zo: elke mens, we hebben al gezegd erover, gesproken erover. bestaat van binnen de mens, is één sof, Eindsof betekent dat oneindig licht. Daarboven. En dat moet je wel zien, we hebben gezegd al, dat is dan net zoals aion Van binnen ons is eindsof. Het is niet van ons. Van binnen ons is alleen maar licht. Het is niet van mij, het is een soort opening die wij hebben van binnen, helemaal dieper in onszelf. Al voelen we die opening niet, maar die bestaat. En we moeten die opening zoveel mogelijk uh, ervaren om daaruit het licht te, uh, naar ons toe te halen. Daar komt alle redding van op ons. En dan de volgende laag is wat wij noemen innerlijke mens, innerlijke mens in ons, innerlijke mens. En, dit, en dat is, het, het ervaren daarvan is goed, alleen maar goed. Het ervaren van de innerlijke mens is goed. Okay. Daarboven komt nog een laag, en dat noemen we goed en kwaad. Wat betekent goed en kwaad? Dat zijn de ware verhoudingen... Als een mens binnen die lagen binnen, binnenkomt in zijn waarneming, dan ervaart hij dat gebied als, als mengsel van, of gedeeltelijk goed en gedeeltelijk kwaad. Oké, okay. Gewoon kijken. Niet zoals in onze wereld. In onze wereld is alles. Is, is niets is goed te, goed te noemen. Uh, het is een variatie van... Oké, en dan en dan komt het de laatste dan komt het laatste en dat nieuwe ei dat nieuwe ei uit de lekkernij in heeft dat dat weet het dat van ons ik kan het allemaal zien oké oké en Natuurlijk dat bij een mens die zich niet met het innerlijke bezighoudt is deze wordt als het ware niet gezien. Hij wordt dan eigenlijk leefde zo. Hij is dan een mens in onze wereld gewoon heeft dat uiterlijke mens alleen. Hij ervaart alleen zichzelf als uiterlijke. Uiterlijke mens betekent de wensen, betekent niet het vlees. Wensen, de wensen. Uh, eten, drinken en uh, alle andere, wat weet je het. Uiterlijke mens. Kijk, dat is wat de mens in onze wereld ervaart. En en soms helemaal niets meer. Alleen maar eiderlijke mens. Hij ziet in zichzelf niet. Al die gebieden voelt hij in zichzelf niet. Oké. Dat kan zijn dat jij dan hier van binnen voelt nog iets wat we, wat, wat we zeggen uiterlijke mens heeft, heeft uh, buitenkant of buitenlaag. Okay. En uiterlijke mens, uiterlijke mens, en dat is dan binnenlaag. Oké? Okay. Binnenlaag. En het uiterlijke mens binnenlaag, dat kan zijn, dus binnen, van binnen, ja? dat is van uiterlijk, dat is wat, waarmee hij uh, de buitenwereld ervaart. En van binnen zichzelf kan je dan nog ervaren iets van wat in zijn waarneming en, uh, als, als innerlijk over, overkomt. Ja? En dat kan zijn religieën, welke dan ook. Allerlei uh, wereldbeschouwingen. Van binnen. Van binnen voelt hij zichzelf. Dat vormt zijn innerlijk, als het ware. Maar dat zijn allemaal. Uh, variaties van zijn innerlijke mens. Dat zijn allemaal sensuele. idolatrische mensen. Precies, van zijn idolatrische mensen. Bijvoorbeeld religie, filosofie. Ook, precies hetzelfde. filosofie is niets anders dan uh, verstandelijke beschouwingen, wereldlijke beschouwingen van een mens. Dat behoort absoluut tot al die vijf zintuigen van een mens. Okay? Dat is de uiterlijke mens. En dat is het formule van, ook van een mens, van elke mens zelfs, bijvoorbeeld die filosofisch, als hij zichzelf doorboort dan heb je deze structuur. Dat is de structuur van elke mens. En natuurlijk hier zit ook hier van de binnenkant, zie je dat? Dat is binnenkant van de, dat is dan de buitenkant van de buiten, zie je dat buitenlaag van de uiterlijke mens. En dan heb je ook nog hier binnenlaag, Ja of niet, binnenlaag van de uiterlijke mens. En die kan ervaren bijvoorbeeld goed en kwaad. Maar niet de goede, niet de ware, ware goede kwaad in mij, maar van een verhaal, bijvoorbeeld religie. Ja? En daarom, kijk, hier bevindt zich religie, ja? Religie, kijk, religie, of filosofie, etc. Et en natuurlijk, ook daar bestaat iets, ervaring van goed en kwaad. Waarom? Het is dicht bij de ware gebied, bij het ware gebied van goed en kwaad in elke mens. Ziet u dat? Hier. Dus de in binnenkant van de uiterlijke mens grenst uh, bij het ware gebied in de mens waar goed en kwaad wordt ervaren. Maar het is nog steeds uiterlijke mens. Oké. Okay. de innerlijke mens begint hier, vanaf goed en kwaad van de, de ware goed en kwaad in de mens dat daarmee begint ook kabalen en dat is ook het gebied waarmee wij bezig zijn Langzaamaan. in onze verhandeling hebben we gezegd dat er alleen maar ...innerlijke en uiterlijke mens is. Ja? En nu gaan we iets... ...fijner te werk gaan. Natuurlijk, altijd moeten we eerst grof... ...en dan weer fijner gaan te werk. Okay. Natuurlijk, dat is de innerlijke mens. We hebben gezegd, innerlijke mens... ...is dat gedeelte van de mens... ...die ervaren wordt als goed... Het is ware goed. Als een mens hier naartoe... door zijn correcties... binnenkomt... dan ervaar hij dan natuurlijk in verschillende mate... dat de wereld goed is. Alles is goed. Geen wishful thinking, maar de ware goed. Het ware goed is. Valt er voor ons hier, hier te werken... die kabbala leren? Valt er daarmee te werken... hier of niet? Werken wij, werken wij hier met het gebied van goed... ...in de mens? Wij? Niet? Oké, okay, David zegt niet. Wie denkt anders? Ik zeg niet. Werken wij met het goed? Nee, ik bedoel... ...is het onder... Kijk, dat wij komen... ...bij elkaar hier. <kwijls> wij komen niet omdat wij goed zijn... Dat heb ik altijd gezegd... ...goed zijn betekent dat jij al hier bent. In jouw innerlijke mens. Ja? Giet. Nee. Wij zijn allemaal... ...onze streven is... Om daarmee te werken. Het gebied van goed en kwaad in ons, dat heet mens. Oké? Okay? Het gebied van goed en kwaad in ons, dat heet mens. Oké? Okay? En niet dat, want hier zijn wij al bijna, bijna als engeltjes. Dat is ook goed. Maar hier zijn wij al, hebben wij al dat doorgewerkt en we zijn al hier gekomen. Dat zijn we, dat is niet onderwerp van ons werk. Grote kabbalisten natuurlijk, die komen hier naartoe. Maar natuurlijk, hè, ze ervaren, wanneer je komt hier, betekent niet dat je alleen maar goed... Je hebt al die lagen, moet je dat allemaal... Heb je al die herinneringen aan die lagen in jezelf. Oké? Okay? Maar wanneer je hier komt, nou, dan is het geen sprake meer van... Dan heb je alleen relatie met de schepper. En daar is... En daar is geen sprake van correcties die wij doen. Dan heb je wel, natuurlijk heb je altijd correcties, altijd. De beweging is altijd naar het vooruitgang, naar het ook daar is vooruitgang. Maar het is dan niet meer een onderwerp van onze cursus. Oké? Okay. Wij zijn, we, al die 6000 jaar van correcties, of die 6000 correcties, 6000 fasen van de correcties bevinden zich hier. Dat is wat wij moeten... Hier moeten wij door de doordringen, hier. En dat is wat wij gaan met jullie. Dat is onderwerp van onze studie. Dat goed en kwaad is gebied, is onder, het onderwerp van onze studie, waarbij we natuurlijk leren om die uh, om datgene wat nog kwaad is binnen dat gebied in het goed te veranderen ziet u het? onze taak is nu wat dit gebied wat goed en kwaad is eerst te gaan ervaren en dan langzamerhand dat kwaad wat daarin zit verschillende gradaties zijn er ook vele gradaties dan die kwaad wat daar zit wij gaan dat omvormen in het goed. Okay. En daarmee doen we dan natuurlijk dat, dat gebied, dat goed gaan we dan weer dan toevoegen als het ware aan onze innerlijke mens. Ziet je dat? Dat goed die wij hier uh, genereren in een goed en een kwaad gebied, gaan we daarmee, wordt het goed gebied van ons steeds groter. Oké? Okay. Een beetje... Ja, een beetje dat vraag? Een beetje moeilijk natuurlijk, maar... Dat schermen moet je wel geven. Binnen ons is altijd eindstof, oneindig licht. God, wat wij noemen. Of schepper. Eindig scheppende kracht. Schijnt altijd onverbiddelijk, altijd door binnen ons. Ervaren wij dat niet of niet? Zijn wij met junk bezig in ons leven of niet? Zijn wij... Aan het zondige. Als wij aan het zondige zijn. Wat is aan het zondige? We hebben gezegd dat de schepper verlaat ons. Ja? Wat verlaat ons? Wij gaan dat niet ervaren. Wat betekent dat, dat, wat betekent dat wij niet. Dat als wij zondigen. Dat wij gaan. Dat licht niet ervaren. Dat betekent dat hier van binnen. Daar hebben we geen enkele differentiatie meer. Dat wij aan een stuk uiterlijke mens ervaren. Ziet u dat? Ziet u dat het enige wat aan ons is uh, te doen is om aan onszelf te werken, om datgene wat nieuw wat bij ons niet gedifferentieerd is, wat wij niet voelen te herontdekken. En daaraan werken. Om een hele, structuur in ons, een hele structuur in ons op te bouwen. Begrijpt u dat? Iedereen begrijpt het? Als een mens in dit leven zeg maar, verschijnt, geboren wordt, een kind, baby, een zuigeling. Is hij dan net zo als dat. Natuurlijk zou ik mensen je hele, hele leven dat leven en ze blijven zo, so. maar toch wel ervaringen van dit leven toch laten nog toch wel sporen na, ja, ja leed, et cetera, maar als een mens verschijnt op de aarde, is het dat hij ervaart niets anders, hij ervaart alleen alleen zo, so, uiterlijke mens, de hele wereld is voor hem hij ervaart niets in zichzelf hij is hij is de wereld, oké okay? langzamerhand, door het klappen van de spijt dat mama zegt mag niet dit, mag niet dit langzamerhand komt de differentiatie in zijn gevoel in de uiterlijke mens en als hij dan mazel heeft, dan komt hij ook tot het ervaren van zijn innerlijke mens en ieder geval mazel tijd moet rijp zijn dat hij, dat hij dat wil dat de schepper hem dat wat betekent, wij hebben gezegd ook, dat de schepper geeft de wil voor het spirituele. Hoe komt dat? Iedereen kan nu dat, aan de hand van deze tekening, kan nu begrijpen hoe dat gaat. Van binnen komen de impulsen. Van binnen komt hier iets. Eerst ontstaat bij de mens een soort punt. Wij dat noemen het punt in het hart. Eerst begint hem hier, hier ergens, in, in het binnen, van het binnen van de mens... Iets begint in hem te spreken van, ja, het is toch iets dat het niet goed is in mijzelf. Dat is het begin van het. En hier gaat het zich een beetje ontwikkelen. En dan wordt het van het puntje, gaat het zich opzwellen. En zo gaat het weer, weer, weer een beetje nog een keer opzwellen, etcetera, etcetera, totdat het moment komt dat hij al die structuur langzaamaan in zichzelf gaat ervaren. Iedereen ziet het? Dat is alleen aan de kwestie van jouw ervaring van binnen. Dit alle wel staat in jou al vast. Dus de perfectie zit al in elke mens. Het potentieel voor een de perfectie. Alleen, we moeten dat alleen ontdekken in onszelf. We moeten eraan werken dat wij al die lagen in onszelf gaan voelen. Oké. Okay. Zie je dat? nou, hoe doet en hoe doet we hebben gezegd, mens in onze wereld laten we zeggen een mens heeft nog dat dat is zeg maar de, de, de binnenkant ja? de binnen, binnen, binnenlaag dus we spreken niet alleen van een mens, alleen uiterlijke mens alleen gewoon een mens die geen hm, religie beleeft of geen hm, sociaal mens is die helemaal een boef is een boef heeft alleen dat alleen, boef, alleen dat Alleen hij bestaat. Niets anders. Ik. Ik alleen ik. Dat is wat hij doet. Dat is een boef. Die alleen uiterlijke mens is. En de rest omdat hij... En men kan, hem ook, men kan natuurlijk medeleden hebben voor hem. Waarom? En me, mede, medeleven. Medeleven is het beter. Begrip voor hem hebben. Want hij had geen moeder... De moeder was uh, dronken. Hij had geen liefde. Allerlei uh, excuses. Maar betekent dat hij ziet in zichzelf niets anders. Hij ziet in zichzelf niets innerlijks. Betekent hij ziet in zichzelf geen barmhartigheid. Ja of niet? Kijk nou een crimineel. Of niet crimineel. Misdadigers vaak. Moordenaars. Zij voelen... Zichzelf onschuldig. Altijd onschuldig. Ja of niet? Steremoordenaars. Hij weet niet. Uh, uh, ik zo moet. Het zo klaar. Waarom? Hij ziet in zichzelf de barmhartigheid niet. Waar kan hij de barmhartigheid zien? Van buiten. werkt niet. Nee. We kunnen alles spreken over barmhartigheid. Als ik van, bij, van binnen dat niet voel. Kan je me vertellen, praten met mij. Dus Net zoals met mijn poes natuurlijk. En je praat over barmhartigheid, dat helpt hem niet. Waarom niet? Hij voelt het niet in zichzelf. Want wie is barmhartigheid? Zit in mijzelf barmhartigheid? Zit in de mens ergens barmhartigheid? Wie wil vertellen waar zit barmhartigheid? In mij. Hè? Ja, wat is hij? Jij zei? Jij zo. Eindsof, daar zit de barmhartigheid bij mij. Niet inderdaad, natuurlijk als ik mij correleer naar eindsof, als ik qua eigenschappen mee met het oneindig licht uh, probeer overeen te komen, dan ga ik ook die eigenschap overnemen van het eindsof. Ja of niet? Ga ik ook leren uh, barmhartig zijn. Daarom wordt ook gezegd dat <coughs> hij, hij is barmhartig door de eigenschap van barmhartigheid... Het licht is barmhartig. Dan moet ik ook barmhartig zijn. En dat ik betekent dat. Ja, het gebied van goed en kwaad. En dat goed. Dan moet ik ook barmhartig zijn. En de mens heet in zichzelf geen barmhartigheid. Begrijp je wel? Natuurlijk in de loop van de geschiedenis. Dat wij ook verkregen meer en meer contact. Met het eindsel. Maar je ziet het wel uit deze, de, deze tekening dat de mens in zichzelf geen goed uh, intrinsieke goed niet heeft al het goed komt alleen door overeenkomst naar eigenschappen met een zelf. dus binnen mij is de één en ik ga mee dat is me, mee dus dat zijn drie lagen van mij dat is dan, laten we zeggen, één dat is twee dat is drie, drie lagen in mijzelf dit is alles drie en dan moet ik, dit is waarom kijk, dat is innerlijke mens, dat is dichtbij in zof, is makkelijker om dat, om daar, goed van te maken, ja of niet? Omdat het dichterbij is. Daarom zeggen we dat innerlijke mens die behulpt zich met de eigen, met de, met de, met het met de criteria van goed en kwaad, de ware goed en euh, zeg dat? Ja, de ware goed en kwaad, en die dan kan zich of, uh, of overeenkomst tonen met het eindsof. Dit gebied is een streedgebied. Daarom voelen wij in onszelf de ware strijd, omdat hier zit goed en kwaad. Als wij junk weven leiden, dan geven wij kansen, of geven we onze weven, geven we onze kansen aan die, aan die uiterlijke mens dan gaat de uiterlijke mens van dat gebied goed en kwaad, uh, goed de, van goed kwaad maken. Ja, kwaad, kwaad is oké, okay. kwaad herkent die, naar, naar de overeenkomst qua eigenschappen. Deze is kwaad. Uiterlijke mens is absoluut kwaad. Niet in onze begrip natuurlijk kwaad. Betekent, kwaad betekent, wat betekent kwaad? Wie wil zeggen wat kwaad is? Oké, okay, okay, dat is ook goed. Maar wat, wat is de eigenschap? Kwaad betekent dood. Oké, okay, dood, dood is het resultaat, natuurlijk. Geen leven. Wat nog meer? Kwaad. Kwaad. Vers ja? verwijderd huh? van de bron van het leven, natuurlijk. En als eigenschap? Is yes. uh, juist. Hij wil alleen maar voor zichzelf ontvangen. Alles wat wil voor zichzelf ontvangen heet kwaad. Dus voor onze wereld is belachelijk. Ja of niet? Voor onze wereld, wereld die alleen maar daarop gericht is dat iedereen ontvangt wat hij wil, egoïstisch. Niemand vraagt jou hoe je wil ontvangen. Egoïstisch of altruïstisch. Ja? Iemand wil ontvangen, klaar is Als hij maar niet, uh, geen uh, misdaden pleegt. Ja, ja wil ik wil ontvangen. Natuurlijk, wil ik wil het voor mezelf. Alles willen we alleen wil voor onszelf doen. Maar kwaad betekent dat ik alleen voor mezelf wil ontvangen. Wat is de uiterlijke mens? Die wil alleen voor zichzelf ontvangen. Of het eten is, of drinken, of seks, of, of, of, of rijkdom, of macht, of wetenschap. Alleen voor mezelf. Was er ooit een, een wetenschapper die deed het voor? De mensheid? Natuurlijk, dat, dat het prettig voor hem, prettig gevoel, heeft zichzelf aangepraat, zich, dat heeft het voor de mensheid. Doet. Natuurlijk waren ook grote uh, onderzoekers, medici, die eerst in het maakten van preparaten, eerst aan zichzelf hadden, ge, het, ge, als proefkonijnen in zichzelf hadden uh, gebruikt. Dus deden ze, toch deden ze dat om hun naam voor eeuwig te, te, te, ver, te vereven. Te Wij stoppen nu eventjes daarmee, met deze les. Denk erover even na. Het enige is nog, wil ik zeggen, dat kijk, uiterlijke mens en uiterlijke mens, zo, zo, zo wordt ik, de, de, hoe zeg ik dat, de contact gemaakt. Alleen door het uiterlijke mens. Maar als ik innerlijke mens ben. Heb ik niets met mijn uiterlijke te maken. Hoe kan ik dan met, met wie kan ik daar contacteren met uiterlijke mensen? Als ik dan later zeggen dat je bezig bent met uiterlijk, met innerlijke mensen. Met wie kan je hier contacteren? Okay. Volgende keer verder, ja? Yeah? <coughs>